Jack de Idioot. Oh, prinses, ik kan alle paarden zelf rijden. Oh, wauw, ik ben zo blij. En waarom zou een ruiterprins met mij willen trouwen? Nou, eh, uh, jij bent een prinses. Al deze juwelen, eh, uh, dit paleis. en alle weelde zal toch van jou zijn? Uh, ik had hem gevraagd dat niet te zeggen. Oh, hoe romantisch. En dus, mijn prinses, ik vraag je hand om met me te trouwen. <laughs> Alleen mijn hand? Betekent dat dat de rest van mij vrijgezel blijft? Absoluut. Eh, uh, wat? Eh, uh, prinses, dit is het moment waarop je ja moet zeggen. Dit is het moment waarop je mijn melodieuze stem hoort zeggen... Nee! Nee, wacht nu even. Nee! Oh, Hazel. Jij bent de dochter van een koning. Je kan gewoon zeggen dat ik je dochter ben, vader. Dat is makkelijk te herinneren. Ach, ik weet het echt niet meer met jou. Je moet met iemand trouwen. Je hebt al zoveel jonge edelmannen ontmoet. Ah, oh, vader. Ik wil niet iemand die me alleen vanwege jouw kroon wil. Ik wil met iemand trouwen die mij wil trouwen. Wie me leuk vindt om wie ik ben. Wie me aan het lachen maakt. Ik ben klaar met het volgen van je regels. Regels voor het trouwen, voor het uitgaan, voor praten, zitten. Ah. Maar dat is hoe prinsessen horen te zijn. Dat is niet alles. Al deze nobele mannen die je hier brengt zijn zo vol van zichzelf. Ik wil iemand die eenvoudig en eerlijk is. Die zo onschuldig is als een kind. Iemand met een puur hart. En meest belangrijk, die niet bang is om gewoon zichzelf te zijn. Ik voel me hier opgesloten, vader. Ik wil iemand die grappig is en die me kan laten dansen. Oh! Wow. Ik zal dan naar een clown voor je op zoek gaan. Oh. Meneer Duncan, de volgende gegadigde. Laten we even kijken. Uh oh oh <laughs> mijn verontschuldigingen, heer. Maar dat was het. De prinses heeft alle nobele gegadigden al ontmoet. Wat? Hoe kan dat niet? Nou, ik vraag me hetzelfde af, nieuwe hoogheid. ...want ze is nog maar een maand bezig ze te ontmoeten. Oh, haha. Ik vond je wel even heel grappig, Duncan. Oh, mm, uh, Graag gedaan, prinses. Uh, zou je een grap willen horen? Ik ben namelijk best wel een lolbroekje. Oh, uh, wat? Uh, oh, nee, nee. La laten we ons focussen op het echte probleem. Wie moeten we nu roepen als alle nobele gegadigden zijn afgewezen? Ik ben bang dat we nu moeten gaan kijken naar de... Uh, ...burgers. Oh, jeetje. Wat gaat er nu dan gebeuren? Goed dan, Duncan. Burgers zullen het zijn. <coughs> Opgelet iedereen. De prinses heeft alle nobelen gegadigd en afgewezen. En het is nu tijd voor de burgers om naar het paleis te komen om zich te bewijzen. Let er goed op dat alleen de opgeleiden en verzorgden door de poorten worden gelaten. Morgen zal de prinses haar man kiezen. De volgende staat graag. Heb je dat gehoord? Dat is een magisch moment. Stel je de wilden voor die we zullen hebben als de prinses één van jullie kiest. Mijn beide zonen hebben een opleiding en verzorgden niemand anders dan ik. Oh, maar natuurlijk, vader. Opgeluid, zei je. Ik ben ontzettend goed in het boekhouden. En ik kan Latijn net zo goed als. eh, uh, elke andere taal. Ik kan ook naaien. Gevoelig en aantrekkelijk, of niet? Oh, absoluut. Allebei mijn zonen zijn zonder twijfel knap. Laten we jullie klaarmaken. Als het morgenavond is, zal een van jullie vast en zeker de man van de prinses zijn. Oei, dit is geweldig. Misschien hoor je me verkeerd. Enorm geweldig. Maar dit is ook leuk. Kom terug jij. Oh, mijn knappe zonen. Ga me even een prinses halen. Ja, vader, kom niet Erik. Mijn pak! Oh, ik zal je een lesje leren. Oh, waar gaat mijn broer naartoe? Naar iets bijzonders? Blij dat je het ziet? Ik zie eruit alsof ik me heb aangekleed voor iets speciaals, of niet? Ha, oh. <lacht> nee, ik vroeg het omdat je haar raar zit. Uh, jij verpest mijn pak. We komen te laat bij het paleis. Oh, oh, waarom naar het paleis? Vertel eens. Jack, laat ons gaan. We willen deze dag niet verpesten vanwege jou. Nee, zeg het me eerst. Kom op. Ik ben jullie broer, niet dan? Goeie gratjes, ja, dat ben je. En daarom moet je even opzij gaan en je broers het hart van de prinses laten winnen. Ze kiest haar man vandaag. Ga weg. Fiel, laten we gaan, Erik. Verwel mijn zonen. Oh, vader, laat me alsjeblieft ook gaan, Alsblieft, Alsjeblieft spiecht! Waarvoor? Om het hart van de prinses te winnen. Laat me het winnen. Laat me het winnen. Het is een vergelijking, jij sukkel. Je hoeft niet echt haar hart te winnen. Ze moet jou kiezen. Maar dat zal ze. Zeg je niet altijd tegen me dat ik het rustig aan moet doen? Ja, in je hoofd, ja. Alsjeblieft, vader. Laat me gaan. Uh, goed. Ga van mijn voeten af en ga. Dus Hans, denk je dat ik moet gaan naaien als ik het paleis binnenkom? Nee, broer. Dat is je troef. Laat niet meteen al je sterkste punten in het begin zien. Je begint met het wetboek. Dat zal hem meteen overdonderen. Yo! Hi, broers. Oh, een fruit. Precies wat ik nodig heb. Oh, ik kan zien dat je nu echt hebt geleerd hoe je zelf eten maakt. Wat goed van je. Oh, haha. jij bent zo grappig. Oh, nee, nee. Dit is voor mijn toekomstige vrouw, de prinses. Wat? Wat? Jij komt naar het paleis? Oh ja, natuurlijk. Daar is toch waar de prinses is? Klopt dat niet? En dat ga je haar geven? Wat rot fruit. Nou, het is onbeleefd om met lege handen het paleis binnen te gaan. Uh, klopt. En wat rot fruit zou een geweldig cadeau zijn. Jij, jij doet dus goed. Kom op broer, laten we niet te laat komen. Broers, kijk wat ik heb gevonden. Oh, laat het alsjeblieft zijn verstand zijn. Een schoen. Wat ga je in hemelsnaam doen met dat ding? Nou, je weet maar nooit. Misschien heb ik het voor iets nodig. Oh ja, de prinses kan vast en zeker een oude kapotte schoen gebruiken. Stel je voor dat ze haar splinternieuwe dure verliest. Heb <lacht> je dat gehoord? Ik heb daar niet aan gedacht. Hij is zo slim. Maar niet lang hoor. Ik zal voor iets meer gaan kijken. Roos, kijk wat ik heb. Oh, niet weer. Oh, niet weer. Kijk. Haal dat vieze ding weg bij me. Modder, modder, spoor je nu echt niet? Nou, je weet maar nooit. Misschien heb ik het ergens voor nodig. Uh, laten we gaan, broer, voordat iemand ons met hem ziet. Oh, het is een race. <lacht> ja. Oh, jee, zie dit dan. Halt oh, jij... Wat? Ik ben opgeleid. Uh, uh, je schoenen zijn vies. Je kan gaan. Volgende. Uh, la, la, la, la, la. Uh, uh, uh. Geweldig. Zeg me eens. Waarom denk jij dat jij geschikt bent voor dit huwelijk? Uh, ik ben een man en uh, jij bent een vrouw. Godzijdank heb je dat duidelijk gemaakt. Ik zat al te denken om een baard te laten groeien. <laughs> nou, is dat alles? Jij wil dan niet alle wilde, toch? Oma, wat is de koning zonder de wilde? Ik bedoel, je vader gaat toch ooit dood, toch? Wat? Donder op jij nu! Oh nee! Vader, wil jij nu niet weten wat ik ervan vind? Eh, uh, ja, natuurlijk. Nou, wat vind je van hem? Nee! Nee? Wat? Nee? Is dit niet nodig? Iedereen die afgewezen is, zijn in de rivier. De volgende die kan komen is Hans Hemingway. Naast vele talenten is hij geleerd in het Latijn. Nou goed dan, kan je mij een gedicht in het Latijn voorzingen? Uh, uh, uh. Nu heb ik geen Latijn gestudeerd, zoals uh, meester Hans hier zo. Maar ik neem aan dat dat geen Latijn is, of wel dan? Uh, uh, b -b uh, Ken je eigenlijk wel een taal spreken? Uh, uh, uh, uh. Oh, bah, bah, bah. hoe romantisch! Bewakers, volgende! Nee, nee! Ego mio Brakkas Ire Admingo. Wat zei hij daar? Was dat een gedicht? Eh, prinses. Hij zei dat hij in zijn broek ging plassen. Eeuw! Gooi hij maar nu meteen uit! Nee, nee, nee, mijn haar! Mijn pak! Nee! Ik verveel me. Kan ik even gaan wandelen? Eh, uh, nee, schat. Er komen er nog zoveel! Volgende! De volgende is meester Erik Hemingway, de broer van meester Hans Hemingway en heeft rechten gestudeerd. Uh, uh, de wetten. Uh, uh, de wetten. Het boek van de rechten. Het is belangrijk om onze boeken te hebben. Uh... Wat? Bah, verveel me nu al. Volgende. Nee, wacht. Ik kan niet zwemmen, maar ik kan naaien. Laat me naaien. Verdamme zwembad! Dit is moord! Oh, stel jij het water is niet diep genoeg om te verdrinken. Oh, wacht! <laughs> wacht jij gekke geit? Whee! Oh, hi broer. Wat doe jij daar dan? Moest jij niet even gaan, Jack? Help me hier eens even. Wat gebeurt er hier? Wakers, vang hem. Oh, sorry broer. We moeten van horen. Wacht, Jack, nee. Wakers, vang hem. Wakers, nee. Wie ben jij? Oh, hi, ik ben Jack. Jij draagt echt een prachtige jurk. Wie heeft dit gemaakt? Zou je een dansje willen doen, mijn vrouw? Oh. Absoluut. Oh, ik heb zoveel plezier. Dit is geweldig. Goeie rutjes, wie ben jij? Ga nu meteen uit dit paleis. Nee, wacht. Vader, ik moet je iets zeggen. Ik heb mijn besluit genomen. Ik zal met hem trouwen. <laughs> ja? Nee. Jij bent prachtig. Maar ik ben hier voor de prinses. Het spijt me heel erg. Kijk eens om je heen. Wie denk je dat ik ben? Oh, jij bent de prinses. Ik ben verliefd geworden op de prinses. Wat een toeval! <laughs> ja, wat een enorm toeval. Oh, ik ga je spijt van krijgen. Goed, ministers, bereid het huwelijk voor. Mijn dochter heeft eindelijk haar man gekozen. Zie je dat nu, Hans? Wat een enorm geluk! Een enorm geluk, mijn broer. We dachten altijd dat Jack een idioot was. Is hij dat dan niet? Of wel? Hij mag dan voor ons een idioot zijn... maar dat betekent niet dat hij voor iedereen een idioot is. Iedereen zal anders naar ons kijken. Dat heet waarneming, broer. Jack schaamde zich nooit voor zichzelf. Sterker, hij hield van zichzelf... Dat is wel het beste om te doen, zeg ik je. Wanneer we van onszelf houden, leren we eindelijk om te leven. Laten we uit het water gaan. Ik word nog ziek.